heropende gemeenteraadsvergadering van dinsdag 4 en woensdag 5 november. Uitgedeeld wordt aan u een setje abonnementen en moties, maar voordat we die gaan behandelen wil ik met u nog even de mogelijke volgorde van het agendapunt 3 en 4, die zijn we toch een beetje samen gaan behandelen even met u doornemen. Mijn voorstel zou zijn dat we eerst de amendementen... en moties bij voorkeur... compact gaan behandelen. Dat ik vervolgens met u inventariseer... zijn er nog prangende vragen blijven zitten... of onderwerpen... en we daarna... de beraadslagingen afsluiten... op... agenda punt 3 en 4... en dus gaan stemmen. Wat vindt u daarvan? Goed. Meneer Tonen. Nou, voorzitter... Um... Dan komen we natuurlijk niet toe aan uh, waarover geschreven is in uh, de diverse mails. Aan het nog leggen van accenten op een aantal onderdelen binnen de begroting. Want dan gaan we alleen maar over de amendementen en de moties praten. Nee, want ik had gezegd eerst abonnementen en moties. En dan inventariseer ik zijn er nog prangende zaken. Ja, als ze prangend zijn. Uh, dat is er nu? Dat ik, ik geef uh, u de ruimte. Ik heb nog wat punten aan ja. moet waar ik geen motie of amendement aan gehangen heb. Ja. Omdat ik dat niet nodig vind. En ik bedoel, nou, die bedoel, komen dus gewoon wel aan bod. Nou, dat als ze prangend genoeg zijn wat u betreft. Nee, ja, maar ik denk niet nee. dat, dat u bepaalt of het prangend is, dat ik bepaal... ...of ik vind dat ik iets moet inbrengen op basis van de begroting die er nu ligt. Dat ik, lijkt me namelijk, dat lijkt me namelijk het, het eigenstandige recht van een raadslid. Ik vind zonde van de tijd deze discussie. Ik als u, hoop maar, als u, u voelt... zich te kort gedaan voelt, dan meldt u zich wel, meneer Tonen. We zitten volgens mij heel dicht bij elkaar. Um, en dan niet fysiek deze keer, maar wel in woorden. <laughs> ja, ik zag u komen. <laughs> en mevrouw van der Velds voor de luisteraars, gewoon wel weer opzij. Goed, we gaan het in die volgorde doen. Abonnement 1. En dan uh, vraag ik de indiener het abonnement kort en bondig voor te dragen of toe te lichten. Dan vanwege de praktische gang van zaken zou ik een korte reactie van het college willen en vervolgens een debat. Ja? Abonnement 1 is het abonnement Fonds, Cultuur en Initiatieven, meneer Toonen. Ja, voorzitter. Nou, ik denk uh, dat ik in het abonnement al uh, redelijk heb aangegeven... Uh, uh, wat er allemaal aan de hand is met het uh, Fonds, Cultuur en Initiatieven. Uh, waarbij we zien dat we van... Uh, in de goede tijd van 55.000 of euro... Uh, 75.000 75, euro 2009... nu zitten op een bedrag van 10.000 euro. En um, om de Partij van de Arbeid vindt dat het doodzonde zou zijn. Dat wij geen stimuleringssubsidies meer zouden kunnen verstrekken. Voor al die leuke dingen eh, die voorbij zijn gekomen in de afgelopen twaalf jaar. Dat het bestond al 15 nee langer al, 18 jaar geloof ik. En, eh, en ook eh, allerlei initiatieven die uiteindelijk ook een vaste plek in onze Zandvoortse samenleving hebben gevonden. En vandaar dat eh, ik het eh, nuttig en nodig vond om eh, het amendement in te dienen eh, om... ...het Fonds Cultuur en Initiatieven te laten bestaan. Als het goed is, heeft u gezien dat ik ook een motie heb gemaakt... ...in het kader van het voorontwerp bestemmingsplan. En als de Raad zou kunnen instemmen daarmee... ...dan is daarmee in ieder geval tegelijkertijd al 10.000 bezuinigd. En die 10.000 zou je dan in kunnen zetten... ...ten behoeve van het Fonds Cultuur en Initiatieven. En daarmee begrijp ik aan de gebarentaal van mevrouw Keulensson... Dat ik uh, haar karretje in de poep aan het rijden ben. Maar dat waarvan <laughs> achter. Ja. Maar dat, voorzitter, is, is de achterliggende gedachte bij, uh, bij het amendement. Ja. Wilt u dan wel het besluit voordragen? Dan weten de luisteraars thuis dat ja, het. Ja, voorzitter. Uh, nou, alle overwegingen uh, bij elkaar genomen, besluit uh, de raad het Fonds Cultuur Initiatieven niet te schrappen en het budget van 10.000 voor 2015 en verder te handhaven. Tweede besluit: de post van 10.000 participatie in de uit voorstel nieuw beleid op bladzijde 13 te schrappen en het vrijkomende budget aan te wenden voor het Fonds Cultuur en Initiatieven. Dank u wel, meneer Toner. Um, vragen nog ter verduidelijking? Of is het voor u helder? Ja? Dan geef ik het college. Voorzitter, even een korte vraag: uh, Is het zo dat we alle uh, amendementen en moties doorgaan en dan pas de mening van het college horen? Nee per abonnement. Okay, dacht... Een vraag ter verduidelijking is handig voor u... om nee, die gelijk te stellen. Dat had ik in de introductie niet gezegd... maar dan ga ik gelijk door naar het college... en dan hier het debat. Ja? Geen vragen ter verduidelijking. Um, uh, het college, wethouder Kuipers vermoed ik. De wethouder Bluis. Ja, dank u wel. Ja, ik, uh, ik vind het natuurlijk een, uh, een sympathieke... best wel sympathiek voorstel. Alleen, ik, ik heb wat moeite met de dekking. En, en waarom? Om... Maar dat moet u maar straks ook toelichten. Dat geef ik even ter overweging aan de raad mee, want het is aan de raad om dat te beslissen. Als die andere keuzes wil maken, dan is het aan de raad. Ik heb namelijk het idee dat u met de motie over het ruimtelijk ordeningsbeleid juist bedoelt dat u, u wil daar naar co-produceren komen. Nou, daar is ook geld voor nodig, en daar is volgens mij was mijn idee dan dat daar die 10.000 euro voor bedoeld was. Dus, dus, dus als, als, als de raad dit overneemt, dan is dat andere weg. En als dan, we dan meer gaan co-produceren bij het zou het kunnen betekenen dat daar dan weer budget voor gevonden moet worden. Of de raad moet zeggen, nou, dan gaat u maar op zoek naar an, andere mogelijkheden. Want misschien dat door het co-produceren, we moeten het daar nog over hebben. Want daar heb ik ook wel een mening over. Maar uh, dat u dat op een andere manier oplost. Ik geef dat maar even ter overweging aan de raad mee. Dank u wel. Uh, even raad, wat raad de... Ik houdt de de motie, het amendement af of aan? Nee ik laat het aan u over. Een vraag aan de indiener. Rick Roonsberg. Heeft de heer Tonen ook nog eventueel suggestie voor een andere dekking? Want ik vind de dingen die er gezegd worden wel bijzonder sympathiek en dat stimuleert ook... Naar de, naar, de, ...naar de toekomst toe in het programma wat er al uh, uh, gemaakt is en wordt. Uh, nee, ik, uh, ik, heb, ik heb verder geen, geen alternatief vlog uh, voor dekking, maar mevrouw Geurlsen blijkbaar wel. Ja. Dus daar wacht ik dan maar even op. Nee, maar, uh, kijk, mocht deze dekking niet kunnen, dan, dan, dan, dan moeten we inderdaad zoeken naar een, naar een andere vorm van dekking... Uh, en dan zou mijn, mijn, uh, mijn simpele voorstel zijn het voor 2015, en dat is misschien niet helemaal gebruikelijk, maar te dekken uit uh, de post om voorzien. En vervolgens bij de voorjaarsnota aan te geven hoe de structurele dekking wordt aangegeven. Iemand anders? Meneer Sandberg, excuus. Ja, voorzitter, ik vind het een uh, sympathiek uh, amendement. Dus, dus in principe zou ik uh, zeggen, dat moeten we gaan doen. Maar ik zou het inderdaad prettig vinden als er een andere dekking gevonden werd. En als dat, als dat het geval zou zijn, dan uh, vindt u ons op uw weg. Of aan, aan, u, z n z n, z n, aan uw zijde, sorry. <laughs> ja. Op die weg. Op diezelfde weg. Dat kan uitstekend hoor, meneer <hijen> Ja. Soms loopt u dan voorop en soms meneer Tonen. <hijen> Uh, minister Simons. Ja, voorzitter. Ik uh, sluit eigenlijk aan bij de vorige spreker. Ik vind het uh, abonnement uh, prima. Uh, de dekking, ja, om dat andere weg te strepen, strepen, daar heb ik ook wat moeite mee. Als we een andere dekking kunnen vinden, dan vind ik het een hele goede zaak... om die activiteiten voor de bevolking van Zandvoort overeind te houden. Goed. Iemand anders nog een opmerking, meneer Metters? Ja, dat geldt voor ons ook... Uh... Een sympathiek uh, uh, amendement, uh, maar de dekking, uh, wat problemen mee. Oké. Okay. Wat mij betreft, als u ermee instemt, is dat uh, nu gezegd. En de dekkingsproblemen ook. Ik ben eigenlijk op zoek naar uh, eventueel andere nieuwe uh, relevante punten. Mevrouw Geurenson zag ik net aarzelen. Ja, voorzitter, uh, zit er als een ander dekkingsvoorstel gezocht moet worden, dan. Um, maar dan komen we bij amendement 3 nog wel op. Dan heeft de raad nog een aantal. Uh, ...onkosten uh, opgenomen voor pc's... ...die kunnen daar ook uh, ingezet worden als dekking voor dit cultuurfonds. Hmm. <lacht> er mooi dus er zijn nu twee uh, varianten voorlopig van dekking. Eén structureel, die van mevrouw Geurenson... ...en één uh, tijdelijk met een volgoplossing. Meneer Tonen. Ja, nee, ja, mijn, mijn vraag is eigenlijk aan de portfeil als, als we zeggen van, we doen het uit voorzien 2015. En bij de aan gaan we uh, komen met structurele dikking. Is dat dan voor het college wel aanvaardbaar? Ja, ik vind het wel aanvaardbaar. Maar ik hoop eigenlijk dat, uh, dat u zelf zo creatief bent. Dat als we straks alles merken optellen. Dat we het misschien nog ergens anders vinden. Dus, uh, ja? Goed, volgens mij is daar voldoende even over van gedachten gewisseld bij de stemming. ...zal de tekst in ieder geval moeten worden aangepast. Dus daar kunt u alvast over nadenken. Abonnement 2, startersleningen. Meneer Tonen. Ja, voorzitter, dank u wel. Um, de starterslening is in Zandvoort een uiterst succesvol instrument geweest. En um, nou, we weten dat de pot nu, omdat het zo succesvol was al aardig leeg is en we weten ook dat de aflossingen op dit moment nog niet eh, zodanig omvang hebben eh, dat we iedereen daarmee zouden kunnen helpen het zou bijzonder jammer zijn als wij in Zandvoort niet de staat zouden zijn om eh, jongeren tot 35 jaar eh, in Zandvoort verder te helpen met eh, het verwerven van een eigen woning waardoor de kans bestaat dat ze gaan uitwijken naar elders en gezien de vergrijzing van Zandvoort denk ik dat dat niet is aan te bevelen er, Vandaar ook dat ik uh, voorstel om uh, namens de PvdA om 500.000 te onttrekken aan de algemene reserve. Dat hebben we uh, de vorige keer ook, ook gedaan. En beschikbaar zelf voor die statusleningen. Nou is natuurlijk het onttrekken aan de algemene reserve, daar waar je net bezig bent om hem uh, goed te vullen... Uh, ...is natuurlijk... Uh, uh, ...misschien komt dat wat, wat, wat vreemd over. Uh, maar... Ik denk dat dat uh, niet zo erg hoeft te zijn... maar dat hangt er dan van af... Uh, of het college... in samenwerking met het Stimuleringsfonds... Volksgeksvesting Nederland... kan afstemmen... dat uh, de onttrekking aan de algemene reserve... pas plaatsvindt... per geval... Uh, indien er een uh, toekenning komt... vanuit, uh, vanuit het uh, Stimuleringsfonds. Dus op het moment dat het Stimuleringsfonds... Positief, uh, een positieve beschikking afgeeft aan de gemeente dat dan de gemeente vervolgens pas dan op dat moment die middelen eh, beschikbaar stelt. Dus niet meteen dat er vijf ton wordt gestort in het stimuleringsfonds zelf... maar dat dat per keer gaat gebeuren. Dat moet natuurlijk overleg overkomen met het stimuleringsfonds... want het wijkt in principe af van hoe die regeling in elkaar zit... Eh, maar neemt niet weg dat... Eh, ik denk dat het stimuleringsfonds eh, daar wel open voor staat... Nee, dat, ik wel. dat het stimuleringsfonds daar wel voor open staat... Ik heb ze niet over benaderd, dus dat weet ik niet. Maar in principe zou het moeten kunnen. En anders zou dan toch dat bedrag uit het Algemene Reserve in één keer moeten worden geforteerd. Dank u wel, meneer Tonen. Volgens mij is het abonnement helder. Of zijn er vragen ter verduidelijking? Meneer Kransberg als eerst. Neem me niet kwalijk. Intent. Ja, voorzitter. Um... In het verleden is dit punt ook al eens een keer aan de orde geweest, lang geleden. En dat is toen uh, inderdaad ingezet om op een goede manier jongere mensen de gelegenheid te geven om... Nee, meneer Kroonsberg, sorry. Nee, ik, ik kom tot een vraag. Uh, uh, zou het ook zo kunnen zijn dat we deze boven de markt laten hangen? En dat het college uh, bereid is om uit te zoeken of de suggestie van de heer Tonen uh, op een bepaald moment pecunio, pecunia gaat opleveren? En we kunnen komen tot een verruiming uh, van, uh, van de mogelijkheden ter zaken. Zodat we toch uh, onze jongere mensen niet het bos insturen met de eenvoudige boodschap van helder. de pot is leeg. Meneer Kelsberg, uw verzoek is helder. Meneer Tone, is een concrete vraag. Nou, ik, uh, kijk, ik, uh, ik uh, doe liever meteen zaken, dat we weten waar we aan toe zijn. En, uh, want ik kan wel zeggen, ja, we, we, we gaan eerst nog eens, uh, laat het college eerst nog eens verder gaan uitzoeken. Uh, daar ben ik niet zo voor. Want ik vind, je wil zo'n regeling of je wil zo'n regeling niet. En als je die wil, dan ga je linksom of rechtsom kijken of je het mogelijk kan maken. Meneer Sandberg. Ja. Voorzitter, ik uh, zou allereerst van het college graag willen weten uh, of er nog uh, geld in, in die pot zit. Meneer Sandberg, u mag alleen nu een vraag ter verduidelijking stellen. Ja, nee, maar ik begrijp nee, dus uit de woorden van, van de heer uh, Tonen, dat hij zegt. Ik vind het overigens een sympathiek voorstel, laten we daar even van uitgaan. Maar ik, ik wil dat het eigenlijk de bedragen die je daarvoor bestemd zijn, uh, die Wat daarvoor nodig zijn, uh, op afroep worden benut. Heb ik dat zo goed begrepen? Met een plafond <lacht> nee. van vijf ton. Nee, dat rijmt Net tonen, volgens mij is het antwoord ja-ja. Nee, nee. <lacht> nee, het antwoord is ja-ja, toch? Nee, het is, nou, het is net andersom. Het is in eerste instantie is mijn voorstel om die vijf ton te funeren. Maar indien dat een probleem zou geven, dan is het alternatief dat er gesproken wordt met het stimuleringsfonds. Okay. Om te kijken of het kan op de wijze zoals ik het straks beschreef. En dan kom je op dat op afloopverhaal uit. Goed. Dank dat u het toelichtte. Een vraag ter verduidelijking alleen. Nee? Goed. College, meneer Bluis. Ja, dank u wel. Ja, dit is een sympathiek voorstel uh, bedoel. Ik, ik, uh, maar het probleem is uh, dat wij op dit moment uh, de middelen niet ter beschikking hebben. Uh, we, we, elke, wat ik net vertelde, wij zullen, als we deze 500.000 euro ter beschikking stellen... zullen wij dat geld extern moeten gaan lenen... Dat betekent dus dat het niet alleen de dekking is uit de algemene reserve van 500.000 euro. Het is dus ook gewoon structureel, volgens mij bij de huidige begroting van 17.500 euro per jaar aan rentelasten die wij moeten dragen als dat bedrag gebruikt wordt. En dat staat nu ook al, op dit moment hebben we 1 miljoen euro... In, in, in uitstaan. Dat is niet helemaal waar. Er zijn op dit moment volgens mij 41, 41 leningen gedaan, dus het is inderdaad succesvol. Er lopen nog een aantal aanvragen. De pot is dus nog niet leeg. Ja, hij is nog niet leeg, maar er lopen ook nog aanvragen. Dus, dus het beleid kan nog steeds zo gevoerd worden. Ja. En ik zeg gewoon eerlijk van... ik ben er geen voorstander van op dit moment om dat te doen. Gewoon omdat we gewoon... vanuit financiën dat er gewoon geen geld is. Wij moeten er gewoon geld voor lenen. Uh, aan de andere kant zou je... want ik vind dat er dus dan ook structureel dekking moet zijn. Ja. En geen PM-post. Zei hij. Grapje. Uh, om, die, om die rentelasten te dekken. Dus mijn voorstel zou zijn... om daar ja, toch uh, bijvoorbeeld bij de kerntakendiscussie... daarnaar te kijken. Aan de andere kant... Het, het voorstel wat de heer Tonen doet... want daar had ik ook al aan gedacht... Ja, hoe kan ik het nou oplossen Dus met het stimuleringsfonds praten... En, en dan inderdaad kijken van, wanneer het aan de orde is. Ja, waarschijnlijk de criteria misschien wat, toch wat verscherpen... want wanneer is het wel of niet nodig. Op dit moment zijn er wel veranderingen in de huizenmarkt. De prijzen zijn gedaald. Uiteindelijk is het wel zo dat de banken de leningen verstrekken... pas op het moment dat men voldoende kredietwaardig is... En ja, in feite zijn wij ook niet voldoende kredietwaardig om dit te doen. Dus ik, dus ik zou voorstellen het boven de markt te houden. En in ieder geval bijvoorbeeld te kijken bij eventueel die kerntakendiscussie... om te kijken van hoe dit naar kijkt. aan de andere kant vind ik het nog veel belangrijker... hoe kijken wij in de toekomst aan bij het volkshuisvestingsbeleid... om meer jongeren naar Zandvoort te krijgen en te blijven. En, en dan denk ik dat er misschien wel beter andere stimuleringsmaatregelen en acties moeten worden ondernomen. Dus mijn voorstel zou zijn om het niet aan te nemen... maar wel boven de markt te houden... en misschien wel in, in, in schrijnende gevallen... want die zullen er ook wel zijn... met andere oplossingen te komen. Dank u wel, meneer Bluis. Raad krijgt het woord. Meneer Kransberg. Uh, Begrijp ik dat uh, de wethouder dan een, uh, ook een toezegging uh, doet... om uh, de gedane suggesties van de heer Tonen uh, uh, verder te bekijken... zodat er eventueel wat meer in de pot kan komen? Want dat was eigenlijk heer, mijn vraag. Het is een soort uh, inspannings... Ja, maar, maar ik zeg vooralsnog nog nee. En, en, en als, u, als u zegt van het, het is een mus dat het er moet komen... dan zal er ook dekking moeten komen voor, voor die dus, CELD. Ja, ja, en het, het heeft consequenties... Voor, u, voor uw financiële positie mm -hmm. en, als, en u moet keuzes dus maken nee maar ik, ik, ik, ik, mijn keuze is om geld te genereren dat begrijp ik uit het verhaal van, van, van Tonen dat er mogelijkheden zijn om eens te kijken of er uh, verruiming uh, mogelijk is ja, heb, ik dat verkeerd... Verkeerd uh, heb ik dat verkeerd begrepen heb uh, ik dat verkeerd begrepen wat heeft u precies wat dat je geld erbij kan krijgen dat je je, je, je miljoen verruimt zijn daar mogelijkheden voor? Nee, dat heb ik niet gezegd. Okay. Ik, heb, ik heb gezegd dat er vanuit de gemeente... De, onze plot, want kijk, de heer Bluis zei net... Er, zijn, um, er lopen nog, uh, nog diverse aanvragen. En um, Tenzij dat aanvragen zijn die geannuleerd kunnen worden met uh, 5000 per stuk. Uh, maar als het gaat om het maximum... Als er drie zaken zijn die tot een maximum gaan van 40.000... Dat is 120.000. Dat zit niet meer in die pot. Die pot zit volgens mij nog iets van 30.000. Of 40.000 in op dit moment. En uh, dat betekent dus dat het na uh, twee of drie uh, honoreringen de pot echt leeg is. En kijk maar, ja, ik wil best dat amendement nog even boven de markt houden. In die zin um, dat ik dan de toezegging van de portefeuillehouder krijg. Dat uh, hij eerst met de stimuleringsfonds gaat praten. Of de mogelijkheid aanwezig is om die financiering te doen. Um, op basis van uh, elk incidenteel geval wat zich voordoet zodat we niet alles meteen hoeven voor te financieren als u die toezegging doet dan houden we deze, dit amendement nog even aan en dan verwacht ik dat u op een gegeven moment terugkomt met uh, uh, een al dan niet positief uh, voorstel van, uh, of uh, instemming van het uh, stimuleringsfonds meneer Beluys ja, ik wacht even op u Fijn. <laughs> nee, ik, ik, ik, dat, ik ga het in ieder geval onderzoeken en, uh, ja, ik denk dat ik, ook, dat ik het toch dan ook bij die kerntaken die misschien wil betrekken en, en, en ik misschien ook wel met een alternatief voorstel komt wat beter past in onze financiële planning maar uiteindelijk beslist u hè? dus uh, ja. als ik, ik die ruimte ook wil hebben misschien kom ik wel met een ander voorstel wat, maar waar we wel toch misschien wel tegemoet kunnen komen aan uw wens onderdeel. en het is aan de raad dan te beslissen dat u daar wel of niet akkoord mee gaat en uh, tot iets anders beslist Meneer Tone nou ja, u heeft wethouder ik heb de wet nodig gehoord. Ja, ik begrijp daar dus uit dat u een inspanning gaat doen om te komen tot een oplossing. Ja. Ja. En op daarvan houden we het amendement dan nog even aan. Goed, dank u wel. Dan gaan we naar amendement 3, dat wordt door de VVD ingediend. Wie van de VVD, meneer Kramer. Voorzitter, dank u wel. Wij hebben al eerder aandacht gevraagd voor deze kwestie er uh, is namelijk uh, door de, de raadsleden een voorziening opgenomen... Uh, ...met een abonnement op de voorjaarsnota... ...voor het uh, toch weer verschaffen van uh, pc's en een uh, vergoeding te verstrekken voor uh, internetgebruik. Um, nou, dat heeft het college opgenomen in de begroting. Daar is 10.000 euro en 225 euro voor opgenomen voor 2015... Maar ondertussen, en dat was een maand later dat uh, dit abonnement tijdens voorjaarsnoten is aangenomen, uh, kwam er een uh, verrassing uit de Hoge hoed van Den Haag dat de raadsleden er uh, netto 1000 euro en 20 euro uh, per jaar uh, bij krijgen met de circulaire. Dat was van tevoren niet bekend en voor de VVD is dat uh, nou een voldoende bedrag... Uh, ...voor de raadsleden om zelf te kunnen voorzien uh, in, uh, in een pc en een internet kunnen vergoeden. Dus um, ja, het zou ook een totaal verkeerd uh, be uh, ja, beeld, en signaal zijn... ...om dit extra geld uh, in het kader van de aankomende bezuinigingen... Ook de bezuinigingen die nu zijn uh, om uh, ja, de raadsleden daarop niet te bezuinigen. En er voor mensen die het echt niet kunnen betalen sowieso al een uh, regeling is uh, in de huidige situatie... Dus wij stellen voor om dat uh, ja, budget te schrappen van 10.000 euro. Dank u wel, meneer Kramer. Vragen ter verduidelijking? Nee? Dan mag de portefeuille houden, meneer Kuipers. Nee. Dank u wel, assistent-voorzitter. Meneer Kuipers. Ja, het aardige is dat op mijn bureau nu ligt uh, de verordening, rechtspositie... wethouders, raadsleden, commissieleden 2015, waar dit voor speelt. Uh, en we daar dus amper druk mee bezig zijn. En inderdaad, uh, de motie die uh, raakt denk ik een gevoelig punt. Want wat uh, afgelopen juni nog niet bekend was uh, toen de motie werd aangenomen is dat inderdaad inmiddels uh, per 1 juli door rijksregelingen uh, door een rianter budget ter beschikking wordt gesteld aan uh, politieke ambtsdragers en raadsleden. Uh, en men zich natuurlijk de vraag kan stellen uh, of dat inderdaad niet voldoende dekkend is uh, voor onder andere computerkosten, randapparatuur en een internetverbinding. Um, het is aan uw raad om daar iets van te vinden. Um, als het gaat over de, de dekkingsmiddelen zoals die nu vanuit het Rijk zijn gekomen, dan worden die niet specifiek gelabeld voor bijvoorbeeld internetgebruik of computerapparatuur. Um, maar als je kijkt naar de verhoging die plaatsvindt in het bedrag, die is nu in de oude regeling was die 80 euro in de maand, dat is nu 165 euro, dat is een substantieel bedrag. En zoals de motie ook aangeeft, het gaat naar een bedrag van meer dan 1000 euro per jaar. En het is aan u als raad om te beslissen of u vindt dat desondanks computerapparatuur en een internetverbinding daar nog bovenop zouden moeten komen. Dat laat ik maar aan u. Maar ik denk dat als u het college vraagt, hoe kijkt u daarnaar, dan kan ik me goed voorstellen dat deze motie wordt, wordt ingediend. Voor de luisteraars thuis, het is een amendement. Maar dat woord wordt in deze Kamer wel eens vaker door elkaar gehaald. Of verwisseld met een E. Uh, raad, meneer Demmers. Sh, sh, sh. Ja, het lijkt, uh, het lijkt natuurlijk een, uh, een voorbeeldfunctie van we gaan ook een plukje minder doen, want u heeft er net een plukje bij gehad. Maar als je sinds 1998 rekent tot nu toe, is in reële termen de raadsvergoeding dik achteruit gegaan tot een paar maanden geleden. Het raadswerk is dermate ingewikkeld geworden. Gaat veel meer tijd kosten. Ook gezien uh, de allerlei veranderingen die uh, door de regeringspartijen zijn doorgeduwd. En over de bevolking zijn uitgestort. En waar de raadsleden worden, mee worden belast. Dus het is geen 15, 20 uur per week meer. Het is een wat volle werkweek wil je er verstand van hebben tegenwoordig. Uh, onder andere dat jo-jo beleid. Dus ik ben er helemaal niet voor om nu te zeggen van... Goh, go, go. die mensen krijgen een paar tientjes meer in de maand. Laten ze dat maar nou inrijven als voorbeeldfunctie. Ik heb met meneer Kramer telefonisch een aantal bezuinigingsvoorstellen doorgenomen. Die, die tikken echt aan. Dus ik denk dat we daar eerder meer over moeten gaan praten. Als over een paar tientjes als zogenaamde beetje symboolpolitiek. Dank u wel. Even voor de beeldvorming. Uh, want meneer, meneer Demmers, u zegt een vergoeding. Maar dit is een onkostenvergoeding. Geld is geld voor uh, burgemeester. Nee, een onkostenvergoeding is over het algemeen bedoeld voor daadwerkelijk gemaakte onkosten. Ja. En de vergoeding van de raad, dat is iets anders. En eh, de verhouding tussen uren en dergelijke, dat laat ik ook los. Mijn ja? boodschap is toch overgekomen? Of het nou een onkostenvergoeding is of het is een vergoeding voor raadswerk. U gaat het gewoon inleveren, punt. Goed. Anderen. En als ik nou mag kiezen Demmers, om dan toch te bezuinigen op die internet. zegt u? Wat zegt u? U zegt uw boodschap is overgekomen. Andere? Anderen? Her, meneer Tonen? Nou, ja, voorzitter. Ik uh, ondersteun dit amendement van harte. Meneer Wisman. Het, dit, uh, het woord jojo beleid is een beetje... Of jojo met dit onderwerp uh, is... Is handig vorige gekomen met meneer Demmers... Het is dus denk ik de derde keer dat wij over dit onderwerp praten, nu de derde keer met een andere uitkomst. D66 is begonnen om aan te geven dat er altijd in een hardheidsclausule moet zijn, zodat schrijdende gevallen in de microfoon, altijd schrijnende gevallen altijd aan kunnen kloppen, zolang dat gegarandeerd is. Kan uh, D66 instemmen met de nota? Anderen nog? Niet? Dan is het debat hiermee afgerond. We gaan we door naar abonnement 4. Ik zeg het nog maar eens: het is een abonnement 4. Economische impuls. Die, die wordt ingediend, denk ik, door de VVD. Mevrouw Geurenson. Voorzitter, um, het lijkt me gewoon het snelste als ik het maar voorlees. Overwegende dat toerisme de motor is van de Zandvoortse economie. 30% van de banen in Zandvoort direct of indirect met het toerisme te maken heeft. Er op 18,5 kilometer voor de kust van Zandvoort een windturbinepark is gepland. Uit onderzoek in opdracht van het ministerie van Economische Zaken is gebleken... ...dat 10% van de toeristen in dit geval aangeeft niet meer naar de kusten zullen komen. Dit een direct effect heeft op de Zandvoortse economie. De gemeenteraad meermalen en bij herhaling heeft aangegeven dat alles in het werk zal moeten worden gesteld... Om deze plannen tegen te houden. Het college stelt dat er op het moment van samenstelling van de begroting geen aanleiding was om extra middelen te begroten. En er aan de organisatie gevraagd was met bezuinigingsvoorstellen te komen. Het college in de begroting 2015 geen middelen heeft opgenomen voor de strijd tegen windmolens. Het schrappen van middelen voor de strijd tegen windmolens een verkeerde en ongewenste bezuiniging is. Overwegen dat voor de toeristisch economische impuls van de boulevard 50.000 euro wordt gevraagd. En volgens de VVD het voorkomen van een windmolenpark voor de kust van Zandvoort de beste toerist e toeristische economische impuls is voor Zandvoort. Besluit het budget van 50.000 euro voor de pilot toeristische economische impuls van de boulevard... ...te bestemmen voor de strijd van Zandvoort tegen de plaatsing van windmolens voor de Hollandse kust. Dank u wel mevrouw Vraag Vragen ter verduidelijking? Dat is niet het geval het college meneer Kuipers. Nou, u stelt mij wat dat betreft, mevrouw Beunissen, niet teleur... want uh, zie hier is, uh, is de de, het amendement. Um, vanuit uh, het college uh, geredeneerd uh, zou ik het buitengewoon jammer vinden... als en door, de, door dit amendement lopen we nu wat vooruit uh, op plannen... die ik op een later moment hier nog zou willen presenteren... maar het idee om een uh, toeristische pijler te houden op de boulevard dat uh, daarmee geeft gevolg aan een wens om de uh, boulevard zelf... Uh, meer impuls te geven in de komende periode... Um, als uh, um, zeg maar schakelgebied tussen straks het, uh, het venster zeegebied en het entreegebied, met andere woorden... de boulevard beter te laten functioneren zoals die nu is. En als er nu zou worden besloten om 50.000 euro daaraan te onttrekken... dan gaat dat in ieder geval niet door. Uh, dus dat zou denk ik buitengewoon teleurstellend zijn... Um, ik zou het dus jammer vinden als op deze manier dekking wordt gezocht voor de op zich, denk ik, sympathieke oproep die u doet. Om nu op voorhand dus een bepaald bedrag te reserveren voor de strijd tegen de windmolens. Dat is een gedeelde zorg van ons college. Ik heb eerder aangegeven dat wij op een later moment, zodra die kosten beter inzichtelijk zouden zijn bij u, zouden willen terugkomen. Maar als uw raad meent dat daar op voorhand toch geld voor moet worden gereserveerd... Uh, dan is dat natuurlijk uw goed recht. Ik zou het alleen wel heel jammer vinden als daarmee die pilot uh, vervolgens zou gaan sneuvelen. Uh, want dan uh, ruilen we daarmee, denk ik, ook een kans vervolgens weer in. Uh, maar het is aan u. Dank u wel, meneer Kuikens. Mag ik daarop reageren in eerste instantie, voorzitter? Nog even een vraag u, voorzitter. Sorry, niet uh, allemaal tegelijk. Uh, reageren mag niet, maar u mag wel een vraag stellen. En de stem van mevrouw Keurinsson was net iets eerder dan de hand van meneer Simons. Ja, zou het een idee zijn om de pilot toeristisch-economisch impuls... Eh, onderdeel te maken van de kerntakendiscussie... en zo te bekijken of de, eh, de pilot verschoven zou kunnen worden... mogelijk naar 2016 en dergelijke opgenomen zou kunnen worden bij de begroting 2016? De, en u richt zich de vraag naar meneer Kuipers, denk ik, hè? Meneer Kuipers. Ja, dat is natuurlijk zeker een idee, alleen ik zou het buiten... Jammer vinden als dat vervolgens dus niet volgend jaar al uh, zou kunnen starten, want dan raken we daar een jaar kwijt. Meneer Simons, u had ook een vraag ter verduidelijking? Ja, ik had een aanvullende vraag aan meneer Kuipers of hij de. Uh, ik wilde ook al een motie zeggen. Of hij het amendement ontraadt of niet. Meneer Kuipers. Ja, dan moet ik dus nu een keuze gaan maken uh, tussen uh, het belang van uh, de economische impuls op de boulevard volgend jaar of een jaar later of de strijd tegen windmolens waarvan we nog niet zeker weten of we die volgend jaar ook met dit budget nodig uh, moeten voeren um, of dat we op een later moment dat budget zouden vragen of dat, op, dat ik op een later moment bij u terugkom om additioneel budget voor uh, de pijlen te vragen. Uh, het is één van twee. Um, en die uitkomst uh, laat mij onverlet. Uh, als ik vervolgens van u op een later moment de ruimte krijg om uh, de impuls voor de boulevard toch volgend jaar te kunnen, te, te kunnen starten. Dan zou ik er ook mee kunnen leven. Dus uw vraag ontraadt u het of omarmt uh, u het geen van beide. Het is aan u om daar een keuze in te maken. Uh, u wilt voor debat? Ja goed, gaat u gang meneer Thoenig. Ja voorzitter, dank u wel. Um, in het vraag en antwoordspel tussen mevrouw Geurenson en, uh, en de heer Kuipers, de wethouder, uh, wet, kwam op een gegeven moment naar voren. Um, er is nu nog geld over. In 2014. waarop mevrouw Geurenson zei van, ja maar we doen niet meer aan budgetoverheveling. Het is aan de raad om aan budgetoverheveling te doen, ja dan nee. We hebben het vaker gedaan. En ik denk dat het heel legitiem is, juist in het strijd tegen de windmolens... om dat budget wat nu nog voor 2014 staat... niet terug te laten vloeien naar de algemene reserve... maar over te hevelen naar 2015. Op dat moment heeft u geld voor windmolens. Op dat moment heeft u geld voor uw pilot. En het zou mijn voorkeur hebben dat we dat doen. Wie gaat u gaan? Eh, mevrouw van Veldt stak de vinger op, dacht ik. Ja, klopt. Ik, eh, ik mis eigenlijk nog één argument van de VVD... En ik dacht dat u daarmee zou komen, maar uh, het is natuurlijk wel zo... als we de strijd tegen de windmolens verliezen... dan hoeven we ook geen geld te pompen in de boulevard. Dan hoef je dus ook geen onderzoek te plegen naar toeristische mogelijkheden al daar. Want je bent namelijk je toeristen straks kwijt. Dus ik denk dat we eerder... Dat, dat had ik echt van u verwacht. Ja, de laatste bullet. Uh, ja, dat staat er niet helemaal. Er staat niet dat we dan straks ook geen toeristen meer hebben... Dus ja, ik denk dat je wel moet kijken naar datgene wat het belangrijkste is. En dat is het tegenhouden van de Mintmoos. Ik geloof dat dat met z'n allen eens zijn. En laten we dan die pilot maar inderdaad naar, ja, naar voren schuiven. En wat vindt u van het voorstel van uw collega raadslid, meneer Toon? Want die bracht eigenlijk een nieuw idee nog in. Dan kunt u het gelijk meenemen in het debat. Maar inderdaad, dat zouden we kunnen doen, die 33. Maar ik denk de VGD dat dat voldoende is. We gaan even rond. Meneer Sandbergen? Voorzitter, ik vind het idee van de heer Tonen een goed idee. En ik denk dat we dat zo moeten doen. Er is dan budget, en er is voorlopig budget voor die windmolens. En de, hoe het, de, de pilot waar de wethouder het over had, die wordt niet in de wielen gereden. Dus ik denk dat we het mes snijden aan twee kanten. Dus uh, ik denk, heer Tonen, bedankt. Meneer Metters. Ja, dank u wel, voorzitter. Uh, af, voor ons is duidelijk: uh, er is geld beschikbaar. Budgetoverlevering is mogelijk. Uh, dat is terecht aangegeven. Dus er is nu geld. Is er meer geld nodig, heeft de wethouder gezegd? Komt die terug? Economie, toerisme is belangrijk voor Zandvoort. Dus dat uh, boulevardimpuls moet gewoon doorgaan. Uh, en daarmee uh, niet schrappen ervan. Budget overhevelen, goede zaak. Meneer Simons. Voorzitter, uh, het lijkt me een goed punt uh, wat meneer Tonen heeft aangedragen. Uh, Houdt dat in dat we dan dit uh, amendement niet hoeven aan te nemen? Want dat neem, neem ik aan. He, dat als, als we dit uh, overhevelen, dan hoeven we het amendement niet aan te nemen. Meneer, Zie ik dat goed? mee, Frank? Meneer, meneer Paap. Nou, dank u voorzitter. Zoals u soms voor het vindt, heel goed plan waar de heer Tonen mee komt om dat over te hevelen, want dan kun je alle twee dingen doen. Dank u wel. Dan, um, het abonnement is ingediend door de VVD, die bepaalt wat ze ermee doen, of ze dat of niet in stemming laten brengen. Um, en daarnaast is een suggestie gedaan door één uur, waar u in bredere zin van heeft gezegd, dat vinden wij een goede suggestie, dat is die 33.000 overhevelen. Ik kijk even naar de portefeuille Financiën. Hoe dat praktisch, de portefeuille Financiën, meneer Bluijs. Hoe, hoe de raad zich dat voor zich moet zien als je iets overhevelt. Of daar een besluit voor moet komen of iets anders. Dat weet ik gewoon niet. Nou, meneer uh, je, je kan het op verschillende manieren doen. Je kan natuurlijk uh, een besluit nemen bij de najaarsnota. Zouden we het aan, aan kunnen toevoegen. Kijk, je kan het op allerlei manieren doen. Want je kan het, het bedrag overhevelen. Je kan ook gewoon besluiten. Het gaat eerst naar de algemene middelen en daarna hangt het er weer uit. Dus er zijn verschillende methodes voor, uh, om dat te okay. doen. Dus, uh, Oké, okay, dat, dat is een praktische oplossing. Dat is een praktische. De pijnhouder... hey, interruptie, voorzitter, is dit een toezegging? We gaan naar de portefeuillehouder inhoud, meneer Kuipers, die gaat over de toezeggingen. Ik zou de uitgestoken hand van de heer Toon natuurlijk graag willen vastpakken. Ik denk dat het een goed idee is om het bedrag van 33.000 euro wat er nu nog staat over te hevelen. Ik kan me zo voorstellen dat we vervolgens afspreken dat als we zicht krijgen op juridische kosten die we willen maken... en waar de raad ook aan wil bijdragen, ook van eventuele derde partijen waar wij ondersteuning aan willen geven... dat ik me bij u meld met een verzoek met concreet het bedrag dat boven die 33.000 euro komt... En ik stel me zo voor dat we tegen die tijd moeten beslissen of dat bedrag vervolgens uit het algemene reserve wordt gehaald of niet. Uh, maar dat ik me dan dus inhoudelijk met documentatie ook bij u me meld. Daarvoor. En dan zou ik er prima mee kunnen leven. En als het met een toezegging op deze manier moet, dan zou ik dat geen probleem vinden. Nou, dat is even de vraag. Uh, mevrouw Geuronsson, u heeft het debat gehoord. Er uh, zijn er een paar vragen. Uh, wilt u nadenken over het abonnement of wilt u een wijziging uh, voorstellen? Want het zou ook kunnen. Um, voorzitter, ik heb het uh, gehoord... maar even heel nadrukkelijk één punt. Het gaat niet alleen om juridische kosten die we moeten maken. Wat namelijk betekent is het feit dat we natuurlijk ook de boer op moeten. Dat je moet lobbyen, daar moet je kosten voor maken. Er is een stichting die, die, die, die je daarbij moet betrekken en dergelijke. Dus het is meer dan alleen maar proceskosten. Uh, kijk, achterover zit het lukt dus wel. Aangaande het, het, het, het voorstel van de heer Tonen om het uh, bedrag over te hevelen... Um, ik wil het amendement in stemming brengen, maar ik wil dan het besluit ik, uh, zodanig wijzigen dat er uh, besloten wordt door de gemeenteraad dat de budgetoverheving plaatsvindt. Ja, dan gaan we daar even over een tekst uh, nadenken. Als u dat goed vindt, de grafier bereidt zich daarover voor en stemt dat met u straks even af. Ja? Goed, dan is dit debat afgerond. Gaan we door naar amendement 5, abonnement mobiliteitsfonds, VVD. Wie van de VVD? Voorzitter, uh, aangaande het Mobiliteitsfonds. Uh, daar hebben we natuurlijk al wat nodig over gezegd. en uh, Ook hier komen we onze, uh, gaan we in op hetgeen wat we gezegd hebben in de algemene beschouwingen. Overwegende dat de gemeenteraad in januari 2013 unaniem heeft ingestemd met het instellen van het Mobiliteitsfonds. Hiervoor door de vier betrokken gemeenten een gemeenschappelijke regeling regionale bereiksbereidsvisie Zuid-Kennemerland is aangegaan. De vorming van een bereikbaarheidsfonds een belangrijke stap is in de verbetering van de bereikbaarheid van de regio Zuid-Kennemerland. Het fonds is bedoeld om eigen projecten te financieren, maar ook om bijdrage te leveren aan projecten van provincie of rijk. Met het fonds de regio laat zien zelf een serieuze bijdrage te willen leveren aan de oplossing van de bereikbaarheidsproblemen van de regio. In de meerjareninvesteringen investeringen rekening is gehouden met de financiële bijdrage van de gemeente Zandvoort aan het mobiliteitsfonds. In de begroting 2015 wordt voorgesteld aan de om deelname aan het mobiliteitsfonds in 2015 eenmalig op te schorten. Zandvoort hiermee niet handelt conform gemaakt afspraken. Besluit. Deelnemen aan deelname aan het mobiliteitsfonds in 2015 niet op te schorten. En het benodigde budget van 77.000 euro te dekken uit. Participatie toeristisch beleid 10.000 euro. Participatie ruimtelijke ordening 10.000 euro. Hardware pc's zaadleiding. Raadsleden 10.225, een enveloppeermachine van 10.900. We gaan toch steeds meer digitaal. Dienstauto 92.20.808. 20.808. Conform de reddingsbrigade kan het een jaar worden uitgesteld. Een driezijdige kiepwagen 105 voor een totaalbedrag van 15.606. Zelfde verhaal als bij de reddingsbrigade. Totaal 77.314 euro derhalve 314 euro te storten in de algemene reserve. Dank u wel. Vragen ter verduidelijking. Meneer Demmers. Ja, uh, die verduidelijking. En er zijn een aantal speerpunten die u uh, noemt... Uh, in uw, uh, hoe u zelf over allerlei toeristisch-economische zaken denkt. Dan gaat u op korten. En dan denk ik, dan gaat u tegen uw, eigen, ah, tegen uw eigen principes in. En de rest van de mensen die meedoen in het mobiliteitsfonds in de gemeente... die zeggen, ja, dat is helemaal geen punt... Want we hoeven nu die duimpolen weg en die Marie Stichting tunnel, dat gaat even niet door. En waarom nu toch doordrijven dat we gaan storten, dat begrijp ik niet. Mevrouw Keurenson, Ik kan het niet lezen in overwegingen. Uh, andere vragen ter verduidelijking. Meneer Kuipers, het college, hoe denkt het college erover? Ja, het college raadt deze motie af. Ik, heb, ik kan me zo voorstellen u heeft de motie ongetwijfeld voorbereid voor deze vergadering. Ik heb denk ik in mijn antwoorden op de algemene beschouwingen al kort uiteengezet... waarom het college deze keuze heeft gemaakt. Er sprake van uitstel, niet van afstel. En het is ook een verantwoord uitstel. Ik waardeer het dat u vervolgens overigens dekking zoekt binnen de bestaande begroting... maar ik constateer wel dat daar weer een aantal dingen nu worden uitgesteld... Dit juist volgend jaar wel moeten worden gedaan. Dus um, ik vind het onverstandig om dat op deze manier uh, te doen. En uh, het college raadt de motie dan ook af. Oh, Amendement af. Karpus. Debat? Niet? Gaan we door naar motie A van Sociaal Zand voor deze CDA. Wordt die ingediend of zegt u gelet op de toezeggingen? Ja, u hebt, het, uh, voorzitter, uh, u hebt het een en ander natuurlijk wel gezegd... maar een zuivere toezegging van het college hebben we nog natuurlijk niet gehad. U heeft van de portefeuillehouder... heeft u letterlijk horen zeggen dat hij de intentie heeft... maar gelet op de ontwikkelingen met het uitbesteden van ons onderhoud... groot onderhoud en dergelijke gebouwen aan de SRO... dat hij daar een klein voorbeeld heeft gemaakt... maar dat zijn ambitie is om in 2015 met een plan van aanpak te komen. U heeft de portefeuille horen zeggen dat het reddingsvoertuig in de najaarsnoten met een voorstel staat, een keuzeoptie, u. Hoe helder kan ik het maken? Dank u wel. Nou, niet helder, uh, voorzitter. Dus uh, we zullen straks even kijken of we hem uh, uh, aanhouden of uh, de toezegging uh, accepteren van u. Nee, maar uh, hij moet nu behandeld worden, of niet? Uh, ja, dan moet ik even schorsen, voorzitter. Vijf minuten. 1 minuut. Wij schorsen één minuut. Uh, u hebt een uh, toezegging gedaan en uh, we zullen de motie intrekken. Dank u wel. Wij gaan door naar motie C. Zo te zien is die door het CDA ingediend. Maar op de achterzijde staan er nog een paar partijen. Deze 60-OPZ, Sociaal Zand Partij van de Arbeid. Motie Winter parkeren. Wie gaat hem toelichten, meneer Mettes? Ja, dank u wel, uh, voorzitter. Uh, na de meningsvorming in de Commissie uh, Ruimte en Economie van 8 oktober en het antwoord van uh, het college over de financiën, zijn we tot deze uh, motie gekomen. Uh, ik wil hem voorlezen, maar hij is nogal, uh, nogal lang. Het is wat de Raad verder wil hier. Als is u daar ja, behoefte aan of zegt u. Tot... Ik haal er een paar kernpunten uit. Is dat voldoende ja. voor de Raad? Goed idee. Oké, okay. dan, dan zijn de kernpunten dat. Uh, uh, de motie is is omdat het belangrijk is... om Zandvoort als jaar rondgemeente op de kaart te zetten... om dan trekkelijkheid in de winter te vergroten. Dat uh, ondernemend Zandvoort gebaat is bij extra bezoekers... juist in die periode. Dat parkeren als marketinginstrument uh, moet worden ingezet. Uh, we hebben daar vragen over gesteld... en uh, uiteindelijk gaat het om een uh, flink bedrag... als het om de inkomstenpost gaat voor het winterparkeren. Dan heeft het met name betrekking... Op het laat, op dit seizoen, 2013-2014, omdat er toen veel geparkeerd is. We zijn van mening dat het invoeren van winterparkeren gedekt moet worden door tariefdifferentiatie. Dat betekent dus dat je je voor kan stellen dat je voor een iets hoger bedrag in de zomer parkeert. En voor een eurotje in een andere periode. Maar dat laat ik graag over in het plan van de aanpak uh, de kosten kunnen wat ons betreft teruggedrongen worden. Daar is ook een voorzet door gedaan uh, uh, terug te vinden in de uh, beheerskosten bij de parkeergarage al. Uh, en de mogelijkheid om uh, het aantrekkelijker te maken waardoor we dus meer uh, inkomsten genereren. Parkeerbeleid uh, heeft prioriteit en uh, we zijn gemeen dat het zo moet blijven. We roepen het college van BNW dus op om het winterparkeren in... ...tegen een zeer aantrekkelijk tarief mee te nemen... ...in een nieuw te ontwerpen parkeerplan. De Raad in het eerste kwartaal van 2015 een plan van aanpak aan te bieden. En dit is een bladzijde omdraaien voor de luisteraars. Bij het maken van het nieuwe parkeerplan als uitgangspunt te nemen... ...dat parkeren als marketinginstrument moet worden ingezet. Uh, wel met een financieel overzicht te komen... Uh, kosten- en baatoverzichten en besparingsmogelijkheden, waar ik eerder aan refereerde. Een proefperiode niet te schuwen indien het gehele plan voor oktober 2015 nog niet gereed is. En tot slot de financiële kant, uh, en daar heb ik ook al eerder in de algemene beschouwingen naar verwezen, dat uh, de miljoen uh, aan inkomsten voor de exploitatieopbrengst uh, overeind blijft op basis van eerdere besluiten die genomen zijn. ...hier in de Raad. Dank u Uiteraard, wel, meneer Mertens. Zijn er vragen ter verduidelijking door GBZ of de VVD? Meneer Kramer. Precies. Ja, voorzitter. Uh, wij hebben wel een uh, aantal vragen. Uh, allereerst uh, constateert u dat er uh, geen uh, goed financieel overzicht... ...van de kosten en baten beschikbaar is... ...voor het parkeerproduct in de winterperiode... En vervolgens bij de overwegingen uh, heeft u het over dat het college naar aanleiding van vragen van het CDA windparkeren uh, met de, de bedragen is gekomen. U noemde ze niet expliciet, maar dat komt op die 250.000 en die 540.000 euro uit. Kan ik met de, de eerste constatering <laughs> constateren uh, dat u het niet eens bent met deze getallen? Of, is dat, uh, of moet ik dat anders uh, zien? Anders wanneer... zou ik graag een uitleg willen hebben wat u bedoelt met die, met die constatering. Zal ik de vraag gelijk laten beantwoorden, meneer Kramer? Ja, ik heb er nog meer, dus ik weet niet wat. Helemaal precies. Dan kunnen we ze even stuk voor stuk doen. Ja, prima. Meneer Mettes. Nou, er staat dat er geen goed financieel overzicht is. Het wordt goed zegt, dus niet 100% aanwezig. En uh, daar vragen we om. Dus een, uh, er zal absoluut een uh, goede uitsplits, uitsplitsing moeten komen. En die was nog niet vooraanig. Meneer Kramer, gaat u verder. Ja, voorzitter, uh, uh, dank u wel. Um, ja. Dan nog eens, uh, kijk dit is een motie en volgens mij heeft deze motie uh, meer consequenties dan, uh, dan we hier denken. Want uh, nou, u stelt, u moet een plan van aanpak komen, waarschijnlijk moeten de dingen uitgezocht worden. En als ik het eventjes ook begrijp zal een onderzoek moeten komen. Dus hier zal geld voor moeten worden gereserveerd. Dus heeft u daar ook aan gedacht om uh, met een dekking uh, te komen? Meneer Metters. Ja, naar mijn mening is het mogelijk om dat in de ambtelijke organisatie te doen. En die vraag is natuurlijk ook zo direct voor de wethouder om daarop in te gaan. Als u vertelt dat de motie om veel, zaak, om veel inhoud heeft, ben ik het helemaal met u eens. Want daar gaat het namelijk ook om. Het gaat erom dat de ondernemers in Zandvoort meer mogelijkheden krijgen om toeristen te ontvangen door een aantrekkelijk wintertarief. En uh, dat is de bedoeling. En dan zal je inderdaad daar een plan van aanpak voor moeten maken. En dat vragen we heel bewust dus aan het college. Omdat dit uh, voor ons prioriteit heeft. Meneer Kramer. Uh, ja, voorzitter. Uh, kijk, als ik marketing uh, zou, uh, zou doen hier in Zandvoort. En ik zou zeggen, ja, het moet in de winter uh, maar goedkoper worden... Uh, goedkoper worden en uh, vervolgens staat er ook in, ja dan moet het in de zomer maar duurder worden. Want dat is expliciet de, re de, bewegen, tenminste de reden wat u aangeeft om het te gaan dekken. Uh, denkt u dat dat dan uh, ja, dat dat een positieve bijdrage zal zijn voor de mensen die hier in de zomer gaan komen? Meneer Mettels? Ja, dat denk ik wel. Uh, het is toch te gek voor woorden dat je op dit moment, uh, dat is toch een economische wet... Als je in de zomer uh, heel veel mensen krijgt die parkeren... en hem overal neer willen zetten, omdat ze dan graag komen... dat je dat dan tegen dezelfde prijs doet als in de wintermaanden... terwijl die uh, uh, volop ruimte is. Het is natuurlijk een hele gekke situatie waar we mee starten. En dat moeten we veranderen. Dat is een economische wet. Mekramer. Uh... Ja, voorzitter, dan uh, snap ik toch niet zo goed... wat uh, in dit dan een uh, mark, uh, markingsinstrument is. Want uh, ja... Maar goed, daar komen dadelijk voor in het debat wel op. Uh, tevens, uh, ja, in de begroting staat er ook wat over het parkeren. En uh, eigenlijk werd het uh, door het college doorgeschoven naar 2016. En uh, wordt uh, ook uh, de GVP uh, daar tegenover gesteld. Uh, begrijp ik ook hieruit dat u zeg maar, de GVP uh, niet wilt uh, uitvoeren? Of gaat u daar ook nog met een voorstel voor komen? Nu met ons, later. Ja, ja oké, okay, voorzitter. daar uh, kom ik ook nog wel bij het debat uh, op uh, terug. Uh, ja, tot zover. De rest komt voor het debat. Dank u wel. I'm... Zijn al gesteld. Nou, college. Meneer Kuipers. Ja, ik zal me voorlopig even beperken, denk ik, tot uh, de geest van de regeling. Ik ben blij uh, met de motie zoals die nu voor ligt. Uh, de eerste indicaties waren andere dat was dat het winterparkeren helemaal gratis zou moeten worden... en dat we dat op hele korte termijn per 1 november wilden invoeren. En ik heb toen in de commissievergadering ook aangegeven... dat ik het prettig zou vinden omdat uh, ik er geen geheim van ambitie te hebben... om het parkeerbeleid in Zandvoort zonder de loep te nemen en daar goed naar te kijken. En daar niet uh, geheel uh, bevestigend op gereageerd werd in uw raad. Uh, en er werd gezegd, ja maar let op, het is bevroren begin dit jaar door deze raad. En deze raad gaat erover... Dit geeft mij de ruimte om op basis van argumenten en op basis van uh, inhoud, uh, op basis van uh, gevolgen tussen de verschillende zones die we eens antwoord hebben, met een weloverwogen plan te komen. Uh, het tijdspad is ambitieus, uh, omdat er gesproken wordt van een plan van aanpak. Uh, de omvang van dat plan van aanpak is natuurlijk nu nog onduidelijk. Uh, er moet een hoop uitgezocht worden in die korte periode, maar ik wil daar uh, absoluut uh, mijn best voor gaan doen. Uh, dus in dat opzicht uh, um, uh, biedt het ook uitkomst om dat parkeerplan nu echt eens een keer te gaan maken. En ik denk dat we Zandvoort daarmee verder helpen. Waar het gaat om het dekkingsvraagstuk, kijk ik even naar mijn linkerbuurman. Want die heeft daar wat ideeën bij. En de vraag aan de voorzitter is of meneer Bluis het woord mag. Dat, uh, meneer Bluis. Klopt. Ja. Um, de najaars, uh, in de najaarsnota uh, wordt ingegaan... Uh, ...op de extra opbrengsten... ...die 2014 naar alle waarschijnlijkheid zal geven... ...op het parkeren. En daar zult u in zien dat... Uh, ...dat de verwachting is... ...en dat is bijna wel zeker... ...dat het uit gaat komen... ...dat we positief afsluiten... ...en dat dus er dus ook extra gelden... ...naar de reserves... ...egalisatie reserves gaan. En met andere woorden... ...er zou dan daar geld... ...extra middelen ter beschikking uitgesteld kunnen worden... ...wat al eerder is gebeurd, want uiteindelijk... ...gaat het om het totale beleid. Dus er zal dan wel een raadsvoorstel moeten komen... ...waarin aangegeven wordt dat er extra capaciteit moet komen. Want dan kom ik meteen op het GVVP. Het GVVP, dat eh, communicatieplan is klaar, dat gaat lopen. Dat willen wij eigenlijk liever niet verstoren. Dus er zullen dan inderdaad extra middelen... ...maar die moeten komen uit de extra opbrengsten die wij verwachten in 2014... ...ter beschikking om dan waarschijnlijk extra capaciteit die wij verwachten nodig te hebben... ...omdat de andere organisatie ook te ver is afgesloten. Daar komen we dan wel met een voorstel voor... ...maar op die wijze denken wij wel... Uh, ...tot dekking te kunnen komen... ...en dat het inderdaad wat de heer Kramer terecht vraagt... Uh, ...capaciteits en uw ambities... ...is dat allemaal wel haalbaar. Dus bij deze... ...er moet dan wel een raadsvoorstel komen... ...maar wij zullen eerst... ...als het aangenomen wordt... ...natuurlijk dat moeten bestuderen... ...en kijken waar hebben we het dan over. Dank u wel meneer Bluij. Meneer de voorzitter... Mevrouw ik, heb van Vel. Een, ik heb een vraag aan de wethouder. Ik hoor hem namelijk net iets zeggen. En uh, ik weet nog dat er hier eerder over gesproken is. Dat er toen gezegd werd, egalisatiefonds parkeren is leeg. Het was letterlijk uh, nul euro. En nu spreekt u in erover dat er geld in zou zitten. Althans, dat is uw verwachting. Heeft u in die tussentijd uh, toevallig cijfertjes gekregen die wij niet kennen nog? Zou dat het kunnen Meneer zijn? Bluis. Ja, ik zei net, de, de najaarsnota is nog nat. Oh, die is nog nat. En in de najaarsnota kunt u lezen, en dat, dat gaf ik net aan, dat we verwachten extra inkomsten te genereren in 2014. En dan is dat potje inderdaad eh, niet, niet meer leeg. Want het potje was dusdanig ingeschat dat de totale egalisatiereserve in 2014 nodig waren om een dekking van, ik denk bijna 1,3 miljoen, want dat zou voor 2014 nog gelden, te kunnen. Financieren. Nou. Maar als er dan meer binnenkomt, dan blijft er dus meer geld in het potje over. En dus wat dat betreft. En het, u krijgt, u wordt op uw wenken bediend. U krijgt dat uh, ook uh, te zien. Wie...